Oh, <laughs> oh, We zijn erin, we zijn erin. We hebben vooralsnog alleen de columnisten aan tafel. Zijn we al visueel of nee, niet, uh, Stefan? Het uh, gaat niet helemaal lekker uh, hier het visuele gebeuren. Het visuele dus uh, gebeuren uh, ja, het gebeuren is nog niet, is niet geoptimaliseerd. Dus het is nog niet helemaal uh, klaar voor, uh, om op te starten. Dus ik moet ja. eventjes nog wat schuifjes, knopjes ja, en dingetjes dat we indrukken en, het en zo. Dus, dus ja, dan komen uh, uh, Zichtbaar worden, anders ja. dan. Uh, dan, dan is het, uh, hoop ik, hoorbaar. Ja. Dat heeft ja. misschien te maken met, ja. uh, met, met de witte wereld om ons heen. Het is Het Jan van Bezouwhuis is wegens weersomstandigheden gesloten. Maar de lokale omroep heeft een, een, een achterdeurtje, en een sleutel, eigen toegang. Ja. Dimfie, mijn medepresentator, staat voor het Jan van Bezouwhuis uh, Victor Retel-Helmrich op te wachten. Een, een belangrijke gast vanavond. Eigenlijk uh, het, het enige onderwerp, min of meer. Dus uh, ja, we moeten zien hoe dat gaat. Uh, in ieder geval hebben we Frans de groot met, met zijn column. Als uh, Victor niet komt, dan wil hij misschien ook wel een college geven over uh, Spinoza, wie weet. Uh, we beginnen zoals altijd met uh, de nieuwtjes. Wat was er allemaal in het nieuws? Frans, heb jij je daarop geprepareerd? Goorlis nieuws. Is nieuws. Nou ja, er is altijd Goorlis nieuws. Uh, hebben jullie het al gehad over de hondenkennel die in Riel moet komen? Nee, nee. Nou, er, er, er zou een hondenkennel komen in Riel. En de omwonenden, die zijn daartegen. Oh. Ja, want die houden niet van hondengeblaf. Honden blaffen. Die hebben dus ingesproken in, in uh, commissievergadering van, uh, van de gemeente... En uh, ja, dat verhaal dat is een, uh, heeft een hele rumoer gemaakt uh, uh, van een rijdende rechtergehalte van heb ik jou daar. Maar wat eruit zal komen, dat is onzeker. Maar dat is dus spanning in reel. Spanning in reel? Ja. Mm -hmm. Verder was er spanning in Goorlem. Vertel. Want... Hoewel uh, afgelopen weekend uh, er een avond van vrijwilligers is geweest. Was het de uh, culturele commissie niet gelukt om de kerststal op te zetten. Oh, Dus wij hadden in de tuin hadden we braaf de boom versierd met, met lampjes. En de paden versierd met lampjes. Maar verder staat er... Ik heb inderdaad die paden gezien, daar, daar uh, loopt een snoer lichtjes, ja. maar er is geen kerststal. Nee, en waarom... er staat op, die, op dat pleintje, dat ronde pleintje in het midden van die tuin, ja. uh, daar staat een hoop uh, sloophout, wat, uh, ja, wat de bedoeling is dat dat uh, kerststal wordt, maar er zijn wat sterke mannen voor nodig om dat in elkaar te zetten. De is zijn hele ook meestal, traditioneel. Vroeger deden de hobby-shows dat... maar de hobby-shows mensen... die zouden te oud geworden zijn... en wow. niet sterk <laughs> genoeg meer... en niet sterk genoeg meer... om die uh, kerststal in elkaar te zetten. Dat kan ik me nauwelijks voorstellen? Ik kan me alles voorstellen in het leven. Ik heb dit vorige week zo meegemaakt... dus dit is, uh, het is geen fake news. Uh, zo is het. Uh, die mannen zijn te oud geworden... zijn niet sterk genoeg meer... Maar er moet wel één persoon zijn die nog weet hoe de puzzelstukjes van de kerststal die ze ooit ja, gemaakt hebben. Ja. hoe die, hoe die uh, aan elkaar gezet moeten worden. Hè. Dus uh, dat, uh, ja, helaas is de tuin uh, ja, wel mooi verlicht. Maar die stal die, uh, die is nog in statu nascendi. Maar en die ene man die die, die, die puzzelstukjes duren, dat is de kent. Vraag. die is niet te vinden. Kan ja, die niet gevonden worden? Die ene man is wel te vinden. Maar die ene man kan in zijn eentje die stal niet opzetten. Nee, die nee. heeft een paar sterke mannen nodig. Want de, je kunt je voorstellen, dat zijn dan uh, drie delen, vier delen en een dakdeel enzovoort. Ze en dat moet allemaal aan elkaar gezet worden. Maar dat lukt dus niet. Nou, maar dat is somber nieuws Frans. Maar, dat is somber, eh, ja. Maar van de andere kant, het is nog geen kerstmis hè? Nee, dat is waar. Uh, het is, nog het geen is kerstmis. pas uh, 11 december. Ja, ja. ja. Dus, en een bevalling kan soms lang duren. Dus het, uh, het is heel goed mogelijk dat er voor Kerstmis toch een stal staat. De, de, de onderdelen zijn in ieder geval al aanwezig. Het, nou het echt staat een o, beetje rommelig. het is nou echt maar, advent, vind je niet? Dus, ja, dit dus dus, is echt dus paars echt, nieuws. Nee, dus, nee dus dit is echt advent. Dit is ja, <laughs> paars nieuws. Paasnieuws, paars nieuws. Vind ik nee, het. we zijn de verwachting van die kerstal. Uh, <coughs> ja. Niet alleen van het kerstkind, maar ook van de kerstal. Heb ik nog een nieuwtje? Heb je nog een nieuwtje? Nee, nou, is geen nieuwtje eigenlijk. Nou. Maar, nou ja, maar het speelt toch. Uh, deze week zal er in de raad ook over gesproken worden, in de gemeenteraad. Maar uh, je weet, uh, uh, de, de goerlenaar wordt uh, uh, soms geïdentificeerd met een ballenfrutter. Oh, ja, ja, ja. Ja, dat is nou niet bepaald. Uh, dat heb ik hier ook uh, voor me liggen. Een, nou, nou, niet bepaald. Een hele mooie uitbeelding van, van de mens. Maar, maar goed, ja. Uh, uh, Riet van der Louw, mm -hmm. die heeft ooit een ballenfrutter gemaakt. Ja. Een jaar of drie geleden is dat aan de vorige burgemeester aangeboden mm -hmm. en geaccepteerd. En geaccepteerd, ja. En toen was er een hoop rumoer in de commissie, commissie. Cultuur en zo, weet je wel. Dat zijn allemaal mensen die erover moeten gaan. Rumor en er waren daar mensen uit. voor, er waren mensen tegen. Uiteindelijk, ja. uiteindelijk is het op een doodspoor gelopen. Mm -hmm. Want. Uh, het argument daarvoor zou zijn... het was... Uh, het mag niet doorgaan, maar het was... te historisch. Niet Moet je kunst, je voorstellen. Niet, niet het was te historisch. Te historisch. Ja, ik, uh, dat is het woord. Als eerbetoon aan het verleden. Nu, nu <laughs> heeft... Jean van, van der Midden, Midden... die is ook bekend... Uh, die heeft ook een... ballenfrutter gemaakt. Ja. Als eerbetoon aan het verleden. Staat Als er eerbetoon uit. aan het verleden. En die... Uh, dat beeld van haar uh, dat is wel geaccepteerd omdat het historisch is. Nou. Nah. Dus, hmm. het beeld van Jean van der Midden is niet geaccepteerd omdat het historisch is. Van Riet van der Lauw. Of van Riet van der Lauw. Niet en het beeld van Jean van der Midden wordt wel geaccepteerd omdat het historisch is. <kijf> dat is een merkwaardig gegeven, hè? Als dit waar is, dan is het een merkwaardig, ja. Ja, dat is een merkwaardig verhaal. Nou, ja, nou merkwaardig. Dus <laughs> ja. met dit merkwaardige verhaal dacht ik, moet ik maar even komen? <laughs> ik weet niet hoe dat verder... af. Ik heb de beelden alle twee gezien. Ja? ja? Heb je zelf ook een oordeel daarover? Ja, daar heb ik een oordeel over. Ik weet niet of, of ik dat hier... Mag ik best zeggen, wat is het? Nou, ik vind ze alle twee lullig. Oh, alle twee lullijk. Ja. <laughs> ja. Maar, maar goed, uh, smaken verschillen en... Uh, de historie is ook niet altijd even mooi, dus een lelijk beeld mag ook historisch zijn. Hè? Nou goed Frans, dankjewel okay. voor je bijdrage aan wat was er in het nieuws. Uh, Victor, blij dat je er bent. Ja. Je kon het toch nog allemaal vinden. Ja, je hebt het veilig heb... gearriveerd. Ja, ik heb even de sneeuw moeten doorstaan, want het fietspad van Tilburg naar hier... Het niet, was niet, uh, niet geruimd en of nee. niet gestrooid. Dus het was een, nee. een ploegwerk van hier tot ginder ja. om erdoor te komen. Maar Leverbol, ik heb he? het gehaald. Mm -hmm. dus, ja. Ik heb het ook gedaan, die, die ja. route. Maar een paar uur eerder. <laughs> okay. uh, Vind je het dat, jij... dat de sneeuwruimers eerder, eerder eerst het fietspad moesten doen en dan de rijweg? Precies, ja, ja, het zou eigenlijk Want langs de abkovense weg, waren ze heel braaf bezig met het. Uh, fietspad. Ja, nee, maar het is, Niet eigenlijk, het is eigenlijk heel logisch om, om eerst de fietspaden schoon te maken ja. ja. en dan de auto's. Want wij worden vuil, het is voor ons veel zwaarder om ja. er heen te ja. gaan en de ja. auto's die zitten droog ja. en die kunnen rustig rijden. Dus het fietsies. is eigenlijk een, een, een ah. omgekeerde logica. Ja. Ja. Ja. Heb je iets uh, uit het nieuws opgepikt? Uit het nieuws opgepikt, ja, ik heb dat ook gezien, dat beeld van, van Jean van Midden. Dat, ja. dat, dat deed mijn ogen of mijn wenkbrauw ook even fronsen. Mm -hmm. en, ja, Even de opmerking van Frans, historisch of historisch. Mogelijk dat het ene historisch was en het andere historiserend. Maar ik weet het niet. Dat is, da okay. daar, daar kunnen niet we maken. daar een ja. filosofische discussie over houden. Daar is een verschil in. Historisch en historiserend. Er moet verschil zijn. Ja. Historisch-historiserend. Ja. Ja. Goed. Ja. Ja. Maar, ja. Meer? Nee. Uh, nee, verder heb ik ja, ja, het slechte weer eigenlijk. Dat is het grootste nieuws vandaag de dag. Het slechte weer heeft ook voordelen. Want. Leo Joosten, die mij had uitgenodigd om naar hier te komen, die is de hele dag zenuwachtig geweest uh, over het feit of ik wel op tijd hier kon komen. Mm -hmm. Want wij zijn op maandag op als opa en oma in Vleuten. En normaal gesproken uh, kunnen we daar dan vijf uur half zes weg als de ouders thuis, een van de ouders thuis is, en dan duiken we de file in. En dat is altijd een ellende en dan zijn we meestal pas tussen zeven en acht hier. En ja. Dus ik zei, ik weet niet of ik op tijd mm -hmm. hier kan zijn. Ja. Ja. Maar dankzij het slechte weer ja. was mijn dochter eerder thuis. En, en daardoor code, kon jij eerder. Kon ik eerder weggaan. Hoi. En bovendien, dankzij code rood. We hadden geen files meer, want iedereen bleef van de weg af. Dus mm -hmm. wij konden doorrijden. Ja. Dus daarom kon ik uh, op tijd hier zijn. En ja. daarom kan deze uitzending doorgaan. En uh, het was nog eventjes een beetje moeilijk. Jan van Verzouhuis, dichtwegens ja. weersomstandigheden. Maar we zijn er. Ja. Uh, Dimfie, heb jij uh, iets uit het nieuws? Ja, ja, iets leuk. Ik ben een uh, voetbalfan. En uh, afgelopen vrijdag was het, uh, speelde Willem II tegen NAC. Ja. Ja. En er was een uh, docent in een school in Tilburg. En die man die kwam uit Breda. En die was fanatiek NAC-supporters. Mm -hmm. En wat hebben de Willem II'ers toen gedaan? Die hebben zijn hele klaslokaal helemaal veranderd in een Willem II. Dus <lacht> Willem II-logos, ja, ja. Willem II-sjaaltjes, ja, ja. petjes. Alles van Willem II. Nou, dat vond ik wel heel grappig. Maar... Er zit ook nog iets achter. Ik zal voorlezen wat, uh, wat er gewoon gezegd werd. We vertellen dat er best rivaliteit mag zijn... maar dat je altijd respect voor elkaar moet hebben. Dat is de rode draad van dit verhaal. Oh ja. Dus ik vind dit wel ook uh, mooi naar de, naar de leerlingen toe. Zo van, Kijk, eens, je mag het best niet met elkaar eens zijn... voor een verschillende club fanatiek aanhanger zijn... Mm -hmm. Maar je moet er wel de lol van inzien en uh, het betekent niet dat je ruzie moet gaan maken of mm -hmm. moet gaan vechten of weet ik wat. Dus dat je respect voor elkaars mening moet hebben. Ja. Nou, dat vond ik wel een uh, Mooi, ja. aardig en verhaal. En allebei een, puntje, niet, uh, allebei een puntje. Ook dat, dat zal is iedereen deugd <laughs> ja, doen. Dus. Deze man was toch niet respectloos. Die was niet respect. Nee, nee die nee. man die heeft het ook heel goed opgepakt. Een ander probleem van Willem II is dat ze de vuurwerk hebben afgestoken. Ja, ja. Dat, dat ja. Was wel heel en ja. dat zou dus kunnen betekenen dat de volgende wedstrijd zonder publiek gespeeld moet ja. worden. Oh, ja. Kijk, dat is erg. Ja. Dat is, dat ja. is ja. Ze, ja. erg. Ja. Niet zozeer ja. afgestoken, Spoken. maar ze hebben het vuurwerk geworpen naar uh, de nac spelers geloof ja. oh, Dat was gewoon ja. uh, ja. wat uh, ja. Ja. Ja. agressief. Ja. Ja. Ben jij een seizoenskaarthouder? We... Ik heb één keer een jaar een seizoenskaart gehad. Oh. Toen heb ik me één jaar zitten ergeren aan het feit dat die lummels die verrekkers veel verdienen het verdomme om twee keer drie kwartier hard te lopen. Oh. En toen ja. ben ik afgehaakt. Had jij het gezien? Heb jij ja. een kaart? Nee, nee ik heb geen nee. kaart. Nee, nee, nee, Demfi? Nee, ik heb ook nee. geen kaart. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee Mijn man en ik zijn van verschillende clubs uh, aanhanger, oh. dus... Uh, oh, ja. yeah. ah, maar dat moet ook kunnen. Dat, nee, dat kan ook. Dat dus hij altijd heel ja. gezellig. En eens even kijken, heb jij nog meer? Nee hoor, dit was het. Zou ik uh, vertellen dat uh, hoofdradio Jur van Gestel de ja, jongere ja. aanmoedigingsprijs ja. van de vrijwilligers uh, vanuit de gemeente Goorle heeft, uh, is toegekend. Ja. Afgelopen vrijdag was het, hè? Zaterdag? Ja, afgelopen vrijdag. Vrijdag, vrijdag. Ja. Vrijdag. ja. En, uh, nou, hij was uh, zeer verrast uiteraard. Dus, uh, ja. Het was heel leuk en uh, er waren... Uh, Nogal wat kandidaten die, uh, die genomineerd waren jij voor die prijs. Jij kunt het weten, jij zat in de jury. Ik zit in de jury. Mm -hmm. En uh, er waren nogal wat kandidaten voor die, uh, voor die prijs. En ja, Jur is het geworden, bijna unaniem. Waren er ook veel kandidaten voor de jongeren jongere, aanmoedigingsprijs? Voor de, voor de jongere aanmoedigingsprijs, ja. Ja, en ja. voor de volwassen prijzen zeker ook heel ja, veel. Ja, er waren ook uh, heel veel kandidaten. Dus we hebben nou. echt goed moeten kiezen. Ja, ja, ja. ja. De prijs ging naar Segers uit Riel. uit Riel. Hoe heet die? Hoe heet die voornaam? Um, Koch, kan dat? Ik ben het even kwijt. Ben je het kwijt? Ja. Segers uit Riel. Ja. ja. En er ging een die... prijs naar een naar groep? De, naar de, het Katholiek vrouwengele. Katholiek Vrouwengroep. Ja, dat bestaat ja. al uh, 25 jaar hier in Gommelen. Ja. Uh, ja, die zijn vreselijk actief op allerlei terreinen uh, van het maatschappelijk gebeuren. in... Uh, in Goorland. Ja. dus uh, die hebben het echt verdiend. Die hebben echt heel hard gewerkt. Ja. ja. Goed, we sluiten het rondje nieuws af. We gaan naar... Uh... Nou, trouwens, die, uh, nou we het over die vrijwilligersprijs ja. hebben. Ik heb gehoord dat De Tuin, de werkgroep De Tuin ook, kandidaat is geweest. Dus er zijn mensen geweest die dat blijkbaar uh, zeer op prijs stellen dat werk... en die hebben de tuin ook kandidaat gesteld. Genomineerd. Nou vind ik het niet erg dat die prijs niet naar de tuin is gegaan... maar ah. ik vind het wel heel leuk ah. dat mensen ja. ons kandidaat hebben gesteld. Nou. Ja. Maar dat, ja. Uh, <hoyen> hoe hoor je zoiets? <hoyen> <Ja>. <hoyen> want uh, ja. de er wordt geen lijst van genomineerden bekendgemaakt. Hè? Nee, die is niet bekend. Maar misschien dat we dat uh, volgend jaar gaan doen. Dat, hmm. uh, dat we alle genomineerden noemen... Want ja, die hebben toch ook wel iets verdiend. Dat is hè? sowieso al eervol als, als je ja. op die lijst als staat je genoemd wordt. van genomineerden. Ja, ja. als je ja. genoemd wordt. En, uh, dus misschien dat we dat volgend jaar uh, wel gaan doen. Ja, ja, je blijft er nog even in, in die jury. Je wordt voor negen jaar gekozen. Oh, voor negen jaar? Zo? Ja. Oké, okay, vooruit. Ja. Ja. ja. Dat is nog eens een vrijwilligersprek. Ja. <laughs> en kijken, we sluiten het hierbij af. We gaan naar ons eerste muziekje. Dimfie... Is, is dat uh, Ik zal eens kijken wat Robert het is. Long? Het eerste muziekje is uh, Bram van Meulen. Bram van Meulen. Klein liedje, duurt, Klein liedje. Uh, 51 oh ja. uh, seconden. Nou, wow. heel leuk. Ah. Klein liedje Klein liedje Klein liedje Klein liedje voor jou Klein liedje Klein liedje Omdat ik van je Ja, klein liedje. klein liedje. Klein liedje. Nou, we gaan uh, verder met uh, Victor Retal-Helmrich. We hebben jou uitgenodigd voor, van, vanwege de faunapassage... en uh, bouwterrein van mezelf. Ja, prima. Uh, die faunapassage... Heb je Jovaas wel eens ontmoet? Een je Levende Lijven? Of jo alleen maar in geschriften? Alleen in geschriften, ja. Alleen in ja, geschriften. Jovaas ja, ja, heb je niet. Uh... Felle bestrijder van de faunapassage. Oh, Weggegooid geld. Gemeenschapsgeld oh, eens, over de balk gegooid. Oh, dat is dus erg, is ja. dat uh, iets wat weersproken moet worden? Of ben je het er al sowieso mee eens? Nee, dat het moet absoluut weersproken worden. Want het is inderdaad, dat, dat vergt toch wel een uitleg. Kijk, die, die faunapassage, dat is iets waar wij als uh, biodiversiteitsteam heel uh, erg blij mee zijn. We zagen het al heel lang aankomen. Het was eigenlijk een verplichting van de provincie om dat aan te leggen. De redenen die daarvoor zijn, het is natuurlijk de, de ontsnippering van het landschap. Wij maken ons als, als biodiversiteitsteam erg zorgen... over de versnippering van het landschap. Want dat heeft een effect op de leefgebieden van, van soorten. En uh, dat is een sluipende verandering eigenlijk... In onze, omleving, in onze leefomgeving, zonder dat we dat beseffen... dat heel veel dieren die hebben een bepaald territorium nodig hebben... en er is ook een genenuitwisseling nodig. En, en dat gaat best wel op grote schaal. Vroeger ging dat vrij gemakkelijk. Toen had je veel minder drukke wegen... Er waren minder wegen, er waren ook veel zandwegen, er was meer structuur in het landschap. Dus die faunapassage, dat is niet eens een, een, een vreemd idee geweest vanuit de provincie. Eigenlijk zeker ook vanuit de landgoederenzone gedacht. Want er loopt een enorme landgoederenzone vanuit uh, uh, Zuidwest-Brabant uh, naar, uh, naar, naar uh, Rechte Heide, richting Gilsenijen. En die... Uh, daar zitten ook grotere dieren in, zoals reeën, vossen, straks ook zwijnen. Die hier en daar af en toe wel eens voorkomen, al mogen ze er niet voorkomen. Maar ook kleine marterachtige en vogels. Maar we denken ook aan loopkevers en aan amfibieën en reptielen. Dus zo'n zo twee die, die aangelegd wordt tussen de bossen van Gorp en Rovert. en het de, de, de bosgebied van, ten zuiden van de rechte heide en de rechte heide. zal hoe dan ook toch zeker gebruikt gaan worden. En ik snap zijn, zijn kritiek wel. Van uh, Jovaassen. Ja, wat Jovaas. Jo uh, hoe ver nee. snap je die kritiek? Ik snap die kritiek omdat uh, in het verleden en nog steeds. Uh, um, fauna passages zijn aangelegd op plekken die heel veel geld kosten. Zonder dat er eigenlijk echt onderzoek naar is gedaan. Of ze wel werken. En dan heb je natuurlijk een probleem. Want dan gaan mensen het zelf invullen. Dan zeg ik, ja, daar gaat toch niks over? Ik zie daar nooit iets. Ja. Ja. Dat is ook de reden geweest dat wij als, als, als biodiversiteitsteam. Toen wij betrokken werden bij de. Het programma voor fauna passage, want we zijn er vrij vroeg betrokken, bij betrokken geweest door de gemeente, waar we, zo, waar we ze zeer erkentelijk voor zijn, omdat we in, in zo'n beginfase al meteen kunnen neerleggen van wat belangrijk is. En dat heeft te maken met de inrichting, maar een van de dingen die wij ook sterk bepleit hebben, en dat is nou gehonoreerd, is dat er een monitoringssysteem wordt opgezet. Dus hoe dan ook, uh, wij willen gewoon aangetoond hebben dat er dieren gebruik van gaan maken. Dus gaan maken. Gaan maken. Ja. Maar, maar uh, in het verleden, wat stak daar over? Want dat is geloof ik zijn punt. Ja. Er steekt niks over. <laughs> ja, wat er oversteekt wordt platgereden. En dan is maar de vraag of je hem terugvindt. En wat er veel oversteekt zijn bijvoorbeeld... Ja, Ik, weet, ik heb er ooit wel eens een... Uh, nog niet eens zo lang geleden, ik denk een jaar of vier geleden... een dode wezel gevonden. Nou, dat is een van die kleine zoogdieren die nu enorme bescherming geniet... samen met Hermelijn en Bunzing en zo... sinds het natuurbeschermingswet van, twee, van, van dit jaar. Um, die, die, die steken over, de weg over. Maar wat heb je nou te maken ook met, met, met pallen? Met, uh, met loopkevers, zeg ik. Maar reeën ook. En uh, straks, ja, de reeënstand die... Die fluctueert heel erg, dus het is ook vanuit, het, vanuit veiligheid ook, ook een belangrijk ding om, om, dat daar, om zoiets daar aan te leggen. Dus er steekt niks over is ook een, een, een argument wat aangevoerd wordt zonder dat er echt onderzoek naar gedaan is. Straks ligt die faunapassage daar. En dan is er een fuik gemaakt vanuit het landschap, van beide kanten, waar de dieren uh, gaan oversteken. Komen er dan er zit, er hekken zit, langs, langs? Er komen hekken langs, ja? Oh, ja. ook natuurlijke hekken, dus hagen, daar hebben we ook voor gepleit, een beetje in het landschap ingebed. En dan komen op de faunapassage camera vallen. Dus die, gaan, die klikken aan op het moment dat er beweging is van, uh, van dieren of warmte. Uh, en dan worden ze geregistreerd. En dan, dan, dan, dan zullen we zien dat er ook allerlei uh, hazen, maar ook uh, reeën, vossen zeker. <coughs> en mogelijk ook zwijnen straks uh, over gaan steken. En het mooie is ook dat uh, omdat die faunapassage uh, niet, niet al te groot is opgezet. We ja, kennen die passage bij, bij, bij, de, bij de Efteling. De Loons is duin. Als je daar, uh, daarheen rijdt, kaatsheuvel, ligt er een enorm viaduct met loon erop. Nou, het is, de, deze passage is van veel bescheidener omvang. En het is ook bewezen, en dat is ook het voortschrijdend inzicht geweest eigenlijk bij het aanleggen van die faunapassages nu in de afgelopen decennia, om ze niet al te groots aan te pakken. Maar de inrichting is belangrijk. De dieren vinden hem wel. De dieren vinden hem wel, als je ze een geleiding geeft. En ja, het, het mooie is dat we... Misschien wellicht een rol gaan krijgen in de monitoring. Het Bramers Landschap is erbij betrokken. En die gaat, geloof ik, die, die apparatuur aanschaffen en, en, en daar aan plaatsen. En daarnaast is er ook nog ruimte voor, uh, voor extra natuurvoorzieningen. Omdat dat is ook iets wat wij bepleit hebben. Als je toch al een viaduct maakt en een dijklichaam, waarom doe je dan ook iets niet voor vleermuizen? Dus wat er ook in komt, is een vleermuizenkelder. Voor weinig geld, omdat je toch een dijklichaam moet maken. Wacht even, viaduct, het gaat er toch overheen, of niet? Het gaat er overheen, ja. Dus dieren moeten ja, via ja. een talud omhoog gaan. Mm -hmm. Maar aan, op wegniveau op, op oh, ja. heb je natuurlijk wel met opstanden ja. te maken. En daar heb je mogelijkheden om in, oh, de, in, zo. de, in de zogenaamde brughoofden... Mm -hmm. daar holle ruimtes te maken voor vleermuizen. En dat is ook al winst. Dus ja, wij denken dat al met al... Er is een hele verstandige keuze is gemaakt om, uh, om, om, om een vlakfijne prestatie aan te leggen. Waarbij ik moet zeggen dat het inderdaad de keuze is geweest van de provincie. En niet, pro niet van de gemeente. Het dus nou, is geld van de gemeente. Mag ik even een vraag stellen? Ja, ja. Uh, uh, die passage wordt aangelegd. Ja. De dieren moeten heel slim zijn om dat gat te vinden, heb ja. ik het idee. Hè? Want ja. die, die lopen daar allemaal rond en er staan ja. geen pijltjes van daar is de overgang. En dus die, die dieren, maar blijkbaar vinden ze dat dan. Op die ja. grotere dieren vinden dat dan. Ja. Maar nu heb je het bijvoorbeeld over de loopkever... Ja. Maar die laat zich toch door zo'n hek niet uh, uh, in zo'n fuik drijven. Ja, die, ja. Uh, die, die zal waarschijnlijk toch zijn eigen gang gaan. Ja, precies. Behalve als je de, de andere plekken waar hij we kunnen gaan... minder aantrekkelijk maakt als, als de opgang naar boven. Dus het heeft te maken met... met, met daar heb je dus weer ecologisch inzicht voor nodig. Wat, wat heeft zo'n zo kever nodig? Oh ja. Dus meidoornhagen, Slee Dorenhagen, oh ja. zijn er aangelegd. Ja, ja. Dus we, we maken het aantrekkelijk voor ze om juist die route te pakken. En uh, dat geldt uh, met name voor amfibieën en reptielen. Maar loopkevers ook. Die hebben zandige plekken nodig bijvoorbeeld. En, uh, uh, ja, zoogdieren, die hebben weer andere voorwaarden om, om die route te pakken. Die moeten dus bijvoorbeeld zicht hebben op waar ze naartoe gaan. En daarom hebben wij sterk gepleit van waar moet die passage komen. Dat was een vraag aan ons. Van, van de aannemer en van de, van de, van de gemeente ook. Van in de programma van IJssel. Nou, je kunt het het beste daar doen. Waar je een open plek hebt in het bos, en die was er nog niet, toen hebben wij gezegd: van ja, moet je eigenlijk aan bepleiten bij Van Puienbroek, dat ze daar een stuk open hakken. En dat is uh, in, in zo'n uh, schraal naaldbos sowieso al een enorme verbetering, want dan komt er meer licht op, dan krijg je we meer variatie. Dus dat de dieren op in, in die open ruimte komen en vervolgens, als ze omhoog gaan, zicht hebben op een ander bosje waar ze naartoe kunnen rennen. Want ze willen in de dekking blijven, natuurlijk. En dat is, en dat is op een bepaalde plek was dat aanwezig. Niet zo ver van waar het uh, nationale monument staat. Het is voorbij, van hieruit gezien. Voorbij uh, Mutshaats, uh, die recreatieve poort. Daar nog verder. Nog iets door, ja. En mm -hmm. dan, uh, dan, dan, dan kom je na 200 meter, heb je dan uh, linkerkant een uh, pad naar het Nationale Monument. Ja. Wat eigenlijk ook best wel meer opgewaardeerd zou mogen worden en aandacht zou moeten krijgen. Ik vind het een beetje weggestopt. Maar dat is misschien nou een nieuwe aanleiding nu die passage daar komt. Maar die komt daar vlakbij. Alleen is de passage natuurlijk 100% voor dieren bedoeld. En het is niet de bedoeling dat daar mensen overheen gaan lopen. Maar uh, ja, dat, uh, dat, is wel een, een, een, dat wordt een interessante plek. Ook uh, voor, voor, voor gewoon maar, maar een aantal... Ja, ik ben heel benieuwd Nieuwe wat die monitoring ja, uh, wat u, wat u zal opleveren. Want je ja. zegt dan van ja, het is belangrijk want we gaan monitoren. Maar ja, dat monitoren is natuurlijk kijken achteraf, achteraf. of je gelijk hebt of dat je geen gelijk hebt. Ja. En als je geen gelijk hebt, dan blijft die fauna passage natuurlijk toch. Want die is dan ja. helemaal aangelegd. Ja. Als je wel gelijk hebt, kun je zeggen ja, ik had gelijk. Ja. Maar dus uh, op, op zich uh, is dat geen argument om zo'n ding te maken. Maar het is wel interessant als die er eenmaal gemaakt is. Ja. Om te monitoren van wat gebeurt er nou eigenlijk. Ja, van is het is inderdaad ja. bruikbaar zo'n ja, ding? Ja. Nee, maar de argumenten om het te maken, die, die, die, die worden niet zomaar uit de lucht gehaald. De, wat ik al vertelde van het licht in een landgoederenzone de, de rechte heide bevat soorten die, die ook aan de andere zijde voorkomen. Genetische uitwisseling is nodig. Um, waarom, waarom is dat nodig? Omdat je als je... Dat is het effect van versnippering. Het effect van versnippering is dus dat populaties, heet het dan, groepen van dieren, uh, afgezonderd raken van de, van de anderen. En, dus, en, en krijg je een soort incest in het inteelt, ja. Dus Aha. je krijgt een genenverlies en een verlies van, van sterke, uh, sterke genen. En, en dat leidt tot degeneratie. En, en dan sterven, ja. kunnen, kunnen dieren uitsterven. Het korrhoen bijvoorbeeld uh, is op de rechte heide uitgestorven. Mm. En een van de oorzaken die aangegeven werden... was ook dat in de, in de eindfase eigenlijk... De, de, de aanleiding was niet de isolatie... maar andere, andere effecten. verschraling van het omringende gebied, voedselgebrek. Uh, het niet kunnen bereiken van de juiste uh, voedselplaatsen. Maar uiteindelijk is die, die populatie zo klein geworden dat de doodsklap de, de, de isolatie was. Dus de zeg, je zegt het wordt een interessante plek. Ja. Maar wordt het een uh, interessante plek... ook voor het uh, recreatieve publiek? Of moeten die daar beter wegblijven? Die moeten daar wegblijven. wegblijven. Eigenlijk moeten moet wegblijven. Kijk, uiteindelijk zal het wel bijdragen... aan een interessanter uh, uh, leefgebied... of uh, gebied voor, voor Gorlen. Ook voor de recreanten. Als een, een rechte heide... met veel meer uh, reën uh, soorten... Uh, en een soort rijkdom... is sowieso interessanter... Voor, voor, ook voor recreanten. Maar het is natuurlijk wel een soort tweede-orde-effect. Je begint aan, ja. aan de andere kant om de recreatie te bedienen. Maar het doel is niet de recreatie te bedienen. Het doel is echt vanuit de biodiversiteit. En de biodiversiteitsopgave vanuit de provincie is een zware opgave. Er is heel veel geld voor, voor gereserveerd. En niet zomaar voor niks, omdat dat gewoon een, van nationaal en internationaal belang is. Mm -hmm. Maar is het dan niet van belang om de recreatie daar te, te beperken? Um, om die dieren met rust te laten nou, dat, die recreatie beperken dat geldt natuurlijk over het hele grondgebied van Goorlen en er moet echt heel sterk gedacht worden <laughs> aan zonering want ja, ja. het is momenteel ook een heel discussiepunt van waar gaan we nou allerlei uh, uh, uitspanningen uh, toelaten in, aan de grenzen van, van natuurgebieden ja. en wat is de draagkracht van de natuurgebieden daar wordt naar mijn zin nog veel te weinig over nagedacht dus daar hebben wij behoorlijk wat discussies over ook met, uh, met andere organisaties uh, maar dat is wel iets wat, uh, wat eigenlijk uh, ja, een, een punt van aandacht vergt. <laughs> en, uh, terecht. En, ja, terecht. Ja, terecht natuurlijk. Maar ja, ik heb ook begrepen dat de recreatie vanuit je eigen stoel kan. Want ik heb gelezen dat er een speciale website komt... Ja. met beelden ja. van de, de overstekende dieren Noeien? en cijfers. Oh. Uh, ja. Ja, dat ja, dus ja. je kunt thuis kijken. Ja, dus ja ik heb dat gehoord. Recreatie... Ja, ik heb de details nog niet ja. precies uh, vernomen, maar tijdens de opening... Dat was een hele bijzondere bijeenkomst... waar allerlei ja. partijen aanwezig waren. Baron en de uh, wethouder... en uh, Brabants landschap en wij. En tal van ambtenaren en de ontwerpers... en uh, de bouwer. En ja, men was erg enthousiast... over het plan waar Goorle... echt zichzelf even op de kaart heeft gezet. Want het is een van de weinige gemeentes... in Nederland... die een faunapassage heeft. Want bijna ja. alle faunapassages zijn provinciale... of rijkspassages. Dus ja... Ja, ze, ze kunnen daar behoorlijk go goede sier mee maken. Toch weer op de kaart ja, Als je, als je, je dan sieren. bij zo'n ja. uh, zo programma een loopband aanschaft... dan Met heb Stefan. je het idee dat je in de natuur loopt. Ja. <laughs> dat is muziekje. nog gezond ook. Hè? Ja. Oh ja, nou. Ik ja. denk dat we hier, voordat we even ja. naar, naar dat uh, bezauwcomplex gaan... Ja. een kleine knip kunnen maken voor ja. ons tweede muziekje. Mm -hmm. En dat is... Wel Robert Lang. Wel Robert Long, hè? <laughs> Wel, Robert. Het is allemaal angst.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 Ja, Victor Tweede, waar je je licht over kunt laten schijnen, dat is het bouwterrein van Bezauw. Ja, het eh, bouwterrein van Bezauw maakt deel uit van de zuidrand van Van, van Gogorle... De, de, de nieuwe bebouwing langs de, langs de lei. Het uh, omvalt het plan van uh, de gronden van Van Puijenbroek. Een uh, stukje van, van Theben en, uh, en de terreinen van Van Bezouw. We hebben daar in de tijd, uh, dat is alweer twee jaar geleden geweest ongeveer, of anderhalf jaar geleden geweest. Uh, sterk in, in ingesproken om, om de visie, in de visie vastgelegd te krijgen dat er ook uh, vanuit met name van, van Puijenbroek, omdat zij ook uh, landbouwgronden hebben aan de overzijde van de Lei, een soort compensatie tot stand brengen. Op een verstandige een, een natuur- en cultuurtechnische manier die aansluit op de, op de omgeving van Goorle. Op, op hun terreinen omdat een stuk van, van, van het Leidal toch bebouwd gaat worden. Dat is gehonoreerd. Dat, uh, daar is een plan voor, uh, voor getekend in, het, in, het, in de visie. En op het terrein van Van Bezouw hebben we eigenlijk ook sterk gepleit om waar mogelijk de gebouwen uh, te behouden omdat het bij kan dragen aan de identiteit van Goorland. als je stukken gewoon terugherkent. Het is een soort historisch uh, relikt eigenlijk waar, waar je iets nieuws mee kunt doen. Verwijs het naar bijvoorbeeld de leerfabriek in Oostenrijk, waar ook zoiets gedaan is. Uh, dat is ook uh, uh, wel uh, gezegd dat men dat gaat onderzoeken. En ik heb begrepen dat ook Stichting Steengoed, die daar, Tio, zich daar erg ja. bij be betrokken is, die hebben toen ook samen met ons opgetrokken. Uh, het gedaan hebben gekregen dat een aantal onderzoeken zijn gedaan. Onder andere door, door Boei, als ik me niet vergis. Dat is een nationale club die zich bezighoudt met industrieel erfgoed. En, dus ik verwacht daar nog wel eens dat daar iets uitkomt. En ik denk dat, uh, ik, ik heb gehoord ook dat, uh, dat de Leijakker zich teruggetrokken heeft. Dat de Nederlandse bouwunie nou het, uh, het hele plan samen met uh, op Jan van gaat, gaat gaat doen. En dat heeft vooral te maken met de taakstelling die de woningbouwverenigingen hebben: om ja. toch veel meer te bouwen voor, uh, voor de laagste inkomens. En mm. dat wordt wel erg, erg moeilijk op zo'n plek. Dat, wat ik wel jammer vind, want uh, te, ook, ook daar zijn in Nederland voorbeelden te zien. van waar uh, ook, ook betaalbare huren zijn gerealiseerd in oude fabrieken en in oude uh, panden en zo. Femigbouwen. En ja, wij zagen wel kansen. Maar ik heb begrepen, en dat hoor ik nou net ook weer van, uh, van Frans hier. dat uh, nou die gebouwen. Uh, Weinig waardering genieten bij, bij, bij, bij veel, veel horenaren. Maar ik weet bijvoorbeeld dat, dat de, de prachtige kantoorruimte tegenover de toren in de zogenaamde fabriekstraat. Mm -hmm. Als die niet behouden gaat worden, dat moet volgens mij een, een architectonisch en vrij makkelijke opgave zijn. Om daar iets toch een nieuwe functie, functie in te geven. Het is een, een gebouw uit de mo ja, een modernistisch gebouw, laat ik het zo zeggen. Dus denk aan Rietveld, denk aan Van Doesburg en zo. Strakke lijnen. En er zit een prachtig atrium in met een, met een balustrade. Het zou een prachtig Grand Café kunnen worden. Als ik, als ik een opdracht kreeg, maakte ik er iets heel moois van. Dat weet ik zeker. Ja. Goed, dit is misschien uh, genoeg Ja, ja. Uh, Frans, we gaan naar uh, jouw, uh, jouw column. Aha. Ben je bereid? Mijn column. Ik had het verzoek gekregen om een column te schrijven onder de titel Wat moet er anders in gorelen? Ik heb daar braaf aan beantwoord. Met de volgende tekst. Groen mag altijd meer aandacht krijgen. Er wordt te veel gesnoeid en te weinig geplant in Goorland. Een leuk groen parkje zou kunnen worden aangelegd tussen het kloosterplein en het Heilig Hartbeeld. Daarvoor zou alleen het gebouw waar de ABN Amrobank gevestigd was gesloopt moeten worden, maar dat is geen verlies. Ook tussen de Thomas van straat en de Sint-Janstraat... kan meer groen worden gepland. En geplant. Daarvoor is het nu nog niet te laat. En ter vervraaiing van het kloosterplein... moet natuurlijk die lelijke muur aan de noordzijde van dat plein... eindelijk eens worden gesloopt. Verder mag ook het Oranjeplein groen worden. Auto's dienen bij voorkeur ondergronds te worden geparkeerd. Voor de voetgangers met name gehandicapten, moet niet bezuinigd worden op zebrapaden. Tussen het schoolstraatje en de wieken is dat evident... maar ook op de weg bij de Hovel is het geen overbodige luxe. Ook fietsers verdienen aandacht te krijgen. Zij mogen op rotondes voorrang krijgen. De bedillerige verhogingen van het plaveisel op en langs straten... moet worden verwijderd. Met name paaltjes, verkeersborden en trottoirbanden op en naast fietspaden zijn hinderlijk, zelfs gevaarlijk en volledig overbodig. Ter verbetering van de toegankelijkheid van het centrum voor auto's mag het veranderen van de Tilburgse weg in Goorlen in een tweerichtingsverkeerweg met spoed worden georganiseerd. Argument daarvoor is dat hoe drukker de weg is, des te voorzichtiger er gereden wordt. Verder wordt het hoog tijd dat de melodieën op het carillon van het bezouwhuis worden vervangen. In een English country garden kennen we nu wel. En het Duitse en Engelse volkslied ook. Jaarlijkse verandering van de melodieën lijkt me niet overdreven. De dienstbaarheid aan de burgers en de burgervriendelijkheid van de ambtenaren dient voortdurend verbeterd te worden... Ambtenaren zijn er voor de burgers en niet andersom. Daar wordt wel eens anders over gedacht. Verkiezingen zouden online digitaal moeten worden georganiseerd om het percentage stemmers te verhogen. Argumenten daartegen hebben slechts betrekkelijke waarde. Laat Goorle daarin maar eens koploper worden. Het dorp Riel is jaren geleden bij de herindeling aan Goorle toegevoegd. Het heeft als een calimero een bloeiende jeugd gehad, maar het begint steeds meer een opstandige puber te worden. Misschien is het vrolijker te maken door ook op de Tilburgse weg, de dorpstraat en de kerkstraat in Riel bloembakken aan de lantaarnpalen te hangen, zoals ook op de Tilburgse weg in Goorle al twee jaar het geval is. Verder moet Riel zo langzamerhand onafhankelijkheid en zelfstandigheid worden gegund. Elke puber moet zich daarop voorbereiden. Geef daarom Riel de mogelijkheid een referendum te organiseren... voor een rexit. Laat de Rielenaren zelf beslissen. Zo gaat dat in een democratie. En mocht dat allemaal niet lukken... dan kan in het kader van Goorlen moet Groener overwogen worden... Riel volledig terug te geven aan de natuur... Groener kan ik het niet bedenken. Nou, bravo. <laughs> oh, het zal wel niet allemaal lukken wat je daar zo voorstelt. Vrees ik. <laughs> ja. Het zijn nogal wat dingen. Het zijn nogal wat dingen, ja. Je zo. hebt een hele lijst, hè? hele lijst. Ja. Ja. Had je die voor Sinterklaas al geschreven? Die heb ik de laatste week uh, geïnventariseerd. Ja ja, ja, ja, ja, ja, heb ja. ik geïnventariseerd. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja. Dat uh, stemmen via internet, via, dat is interessant, zeg. Zou ja. de kiesraad daarmee akkoord gaan? Nou, okay. weet je, ik, ik, ik, ik, eh, ik erg me er vreselijk aan dat maar 3% van de, van de stemgerechten lid is van een politieke partij. Oh. Dus het is maar een heel klein clubje die in oh. feite alles organiseert. Verder is het een geweldig laag, lage opkomst. Ja. Een laag opkomstpercentage bij, bij, bij verkiezingen. Nou. En dat, ja, dat hoort zo niet in een democratie. Nee. En dan is er altijd weer dat gezever over... Over uh, veiligheid en inbraak. En, en het kan niet met computers, want dat kan gehackt worden en weet ik veel wat. Alsof die papieren telling niet uh, gefraudeerd kan worden. Het is allemaal zo'n onzin. Uh, en als iedereen nou een eigen, zijn eigen burgerservice nummer gebruikt... als ingang om gewoon online te, te stemmen... ik denk dat dan het aantal, het aantal stemmers geweldig veel hoger zou kunnen zijn. Mm. En dan zal het misschien ook wel hier en daar fout gaan, maar... De, ja, dat zijn allemaal van die angsthazen die dat soort dingen niet willen uitproberen. Hè? Dus ik ben daar groot voorstander van. Maar heb je bekeken of het, of het gewoon formeel zou, zou mogen? Dat kan me helemaal niet schelen. Nou, ja, kan nee, je... Kan je ook niks nee, dat kan jou niet schelen. Dat is wel schelen. Nee. Eh. En dan maar. moeten we maar regels maken dat het wel kan. Ja, ja. Ja, je moet de regels aanpassen aan het leven en niet andersom. Ja, nee, maar ik bedoel, als er eerst nog een grondwetswijziging voor nodig is, dan kun nee, je dat dat wel, kan het jou allemaal niks schelen. Maar, nee, dat, dan, dat zal nooit een grondwetswijziging de kieswet. zijn. Kieswet. En, en, en want, want er is ooit eens dus een tijd geweest dat we ook met computers hebben gestemd en, en, dat, en dat kon toen blijkbaar ook. Dus ik ben er helemaal niet zo bang voor dat dat uh, problematisch is. En anders passen we maar een beetje aan, dat is ook helemaal geen mm -hmm. probleem. Nou goed, bravo. Dank ja, voor je Dankjewel. Eerst muziek of eerst en de, en de bellen? Wat de doen we? Muzikaal intermezzo. Muzikaal intermezzo. Uh, Beatrice van der Poel. Zeg het dan. Niet zeggen kan. En oh, zeg dat dan: dat je het niet zeggen kan. Dan. Jouw radarwerk van hersenspinsels. In een ooghoek zie ik iets dat lijkt op vage vragen. Dan? Dat je het niet zeggen kan dat. Een woord dat op het puntje lag, een zin die lichtelijk begon. Met e", een en e. e", e", e", e" laat hem maar. En weer stoten bij de boog. Oh, oh, oh. Zeg het dan, zeg het dan. En als je het niet zeggen kan dat. Zeg dat dan, zeg dat dan, dat je net niet zeggen kan. Hè? Oh, radeloos blijf ik maar vragen naar wat er door de kamers spookt: dit schimmelspel van woordeloosheid. en dat je Dat je het niet zeggen kan laat. Zo, dat was Beatrice van der Poel. En we gaan nu over naar uh, leuke luidjes. En we hebben aan de telefoon Ronald Scheffer. Dat klopt, hè? Ja, goeie, goedenavond. Ja, dat klopt. Goedenavond. We hebben al een keer eerder geprobeerd om uh, contact te leggen... om jullie in de uitzending te hebben. We, we zijn blij dat we jullie nu hebben. Nou, ons geluid. Ja, leuk dat we er mogen zijn. Ja, nou, leuk. Uh, leuke luidjes... Wat kun je daarover vertellen? Wat is dat voor een organisatie? Nou, we zijn een, een stichting die eigenlijk het doel heeft... om uh, uh, mensen met elkaar in contact te brengen. Om uh, vriendschappen op te bouwen en uh, uh, ja, leuke kennismakingen te organiseren. Mm -hmm. um, dus uh, ik ben dit samen met een, een vriend van mij gestart drie jaar geleden. Omdat we merkten dat uh, mensen die soms heel dicht bij elkaar wonen... want het is ook echt gericht op mensen uh, die bij elkaar in de buurt wonen... Um, maar niet weten dat ze dezelfde interesse hebben. En soms uh, één straat verder wonen en dan toch geen contact met elkaar hebben. Ja. Dus daar uh, hebben we iets voor uh, gemaakt om, uh, om mensen op die manier te stimuleren... Uh, met elkaar kennis te kunnen maken. Het gaat dus om het contact leggen van mensen die ongeveer een beetje bij elkaar in de buurt wonen. En dat kunnen ja. jongeren zijn, ouderen? Nou, het is wel voornamelijk gericht op ouderen. Op ouderen. Uh, dus de, de doelgroep is in principe 60 plus. 60 plus. Ja. Oké, okay. en, en hoe leggen ze contact met jullie? Nou, eigenlijk uh, is het heel, uh, heel eenvoudig. Dus uh, een website die heet www .nl. Mm -hmm. En Daar hoeven mensen maar uh, hele beperkte informatie in te vullen. Dat is eigenlijk uh, een naam, wat ook een fictieve naam kan zijn, maar de meeste mensen geven hun echte naam op. Uh, het e-mailadres. Wat mensen leuk vinden om te doen. Want het is niet zomaar uh, met elkaar in contact brengen, maar ook op basis van hobby's die mensen hebben. Dus bijvoorbeeld fietsen en wandelen. Dat zijn toch de meest uh, gekozen interesses. Mm -hmm. um, ook een geboortejaar, zodat we mensen uh, enigszins op dezelfde leeftijd aan elkaar kunnen koppelen. Um, en de postcode, zodat we kunnen zien dat mensen uh, maximaal 10 kilometer uit elkaar wonen. Mm -hmm. en, en dan brengen we mensen met elkaar in contact via e-mail. En vanaf dat, vanaf dat moment zit ons werk erop en kunnen mensen zelf bepalen of ze nou ja, het contact leuk vinden en, en elkaar willen ontmoeten in het echt. Ja, ja dus uh, ik meld me aan omdat ik een uh, fietsmaatje zoek. Bijvoorbeeld, en dan, ja. Dan ja. uh, moet ik even wachten tot er uh, iemand anders ook een fietsmaatje zoekt. Exact. En dan uh, krijgt, uh, krijgt u een e-mail van ons en ook die ander... En dan uh, is het aan jullie zelf om te bepalen of je uh, eerst wat informatie uitwisselt... of of het meteen gaat afspreken of uh, ja, eigenlijk wat de volgende stap is. Oh ja. En er zijn hele prachtige verhalen die we terug horen van mensen die zeggen... ja, we wisten niet dat, uh, dat we maar 100 meter uit elkaar woonden... en allebei van handwerken hielden of ja. uh, graag naar het theater gingen." Ja, en, en wat... Is het doel eigenlijk een beetje om mensen het huis uit te krijgen? Om mensen contacten te laten leggen? Om mensen niet te laten vereenzamen? Wat? Dat is absoluut het doel. En wat we heel vaak gehoord hebben. Want we hebben met heel veel mensen gepraat. Oudere, jongere mensen die in de zorg werken. Mm -hmm. En daarbij hoor je vaak dat mensen naarmate ze ouder worden steeds minder contacten krijgen. En eigenlijk dan pas eenzaam worden. En, en ons credo is dan ook dat het uh, verstandig is om uh, het netwerk uh, vroeg groter te houden. En zeker met mensen uit de buurt. Mm -hmm. um, en wat we nadrukkelijk niet willen is, uh, is praten over ouderen. Maar we praten vooral met de ouderen. Om ja. te kijken wat, wat mensen willen. Uh, ja. En we realiseren ons ook dat het niet zo is dat uh, als mensen dezelfde leeftijd hebben, zeg 70 jaar. Dat ze elkaar per definitie leuk vinden. Uh, ja. Want zo werkt het natuurlijk niet. Mm -hmm. Het is dus, echt op dus, basis is, van interesses en uh, liefhebberijen dat ze elkaar vinden. Exact, exact. Ja. ja. Mm -hmm. En gericht op vriendschappen. Dus het is ook uh, uh, niet een, een dating site. Daar zijn uh, vaste andere manieren voor. Uh, en dat horen we ook heel veel terug. Dat de meeste mensen niet per se op zoek zijn naar een relatie, maar wel naar uh, vriendschap en, en diepgang op op Precies, andere terreinen. Om, om samen iets uh, te ondernemen. Exact. Ja. ja. En hoe verhoudt dat een beetje met, uh, met andere stichtingen die er zijn? We kennen in Goorlen bijvoorbeeld de Stichting Met Je Hart. En we kennen sinds kort ook We Helpen in, in ja. uh, Goorlen. Hebben jullie daar contacten mee? Of verschillen uh, jullie uh, daar uh, veel van? Niet per se. Wat, wat, wat denk ik een belangrijk verschil is, is dat heel veel stichtingen uh, gericht zijn op het helpen mm -hmm. uh, van mensen. Uh, bijvoorbeeld dat We Helpen. En wij geloven dat, dat mensen prima zelf uh, in staat zijn dingen te kunnen doen. Ze hebben alleen dat, dat steuntje in de rug nodig om een contact te krijgen. Um, dus wat we ook heel vaak zien, zoals bijvoorbeeld op we helpen, dat, mensen, dat er heel veel mensen zijn die willen helpen, maar heel weinig mensen die geholpen willen worden. Uh, en wij proberen het echt op basis van gelijkwaardig, uh, gelijkwaardigheid te doen. Dus ja, mensen schrijven zich beide in en, en op basis daarvan krijgt, uh, uh, ja, krijgt degene die zich heeft ingeschreven zelf de regie. Mm -hmm. um, dus, dus met Wilhelpen hebben we contact gehad... daar werken we niet mee samen... maar we, we, ja, we, we prijzen ook initiatief dat, we, uh, ja, dat in deze richting bestaat. Uh, de nou ja, maar jullie maken niet gebruik van elkaars uh, lijst van mensen. Ik kan me voorstellen dat uh, ik graag... ik wil graag uh, iemand met wie ik samen kan uh, tuineren... Die hebben jullie ja. niet, maar we helpen heeft dat wel. Ja, dat, Die zou dat, zou dat wel kunnen. kunnen hebben, laat ik het zo zeggen. Ja, dat, dat zou kunnen. En uh, wellicht dat dat in de toekomst uh, uh, kan. Maar dan zouden we dat altijd eerst vragen aan alle mensen. Want we merken ook dat heel veel mensen zich zorgen maken over privacy. Over uh, gegevens die dan in de handen van andere mensen komen. Dus we gaan daar echt uh, heel zorgvuldig mee om. Dus we zullen dat nooit delen met... Met andere partijen zonder dat we daar echt specifiek toestemming voor hebben. Ja. En Want we merken dat daar toch wel wat angst voor is. van. Aan wie geef ik dan mijn e-mailadres en wat gebeurt daar dan mee? Dus dat, dat vertrouwen dat zullen we nooit uh, nooit schaden. Uh, ja. Door het zomaar aan iemand anders te geven. Ja. Hebben jullie nog vragen? Frans, ja, ja, wat mij interesseert is uh, hoe is dit initiatief tot stand gekomen? Want het gaat over leuke oude mensen en uh, en het wordt georganiseerd door uh, leuke jonge mensen. maar hoe komen die uh, hoe komen jullie tot deze tot dit idee? nou ik denk dat het al iets is van heel vroeger. mijn uh, mijn moeder deed al vrijwilligerswerk voor voor ouderen uh, mm. en dat ging eigenlijk uh, toen was er nog geen internet natuurlijk. dus iedereen ging naar een uh, een soos een shows, en daar organiseerde men activiteiten ja, ja. En dat heb ik denk ik wel meegekregen. Dus uh, ja. je kunt me niet gelukkiger maken dan als ik iemand kan helpen oversteken of een, uh, een leuke e-mail krijg, ja, ja. dat er ja. een leuk contact is ontstaan. Ja, ja. Nou, dus, een laatste uh, vraagje misschien. Ik begrijp ja. dat, dat jullie al een tijd bezig zijn. Ja. Hoe lang al? Uh, sinds 2014 is de stichting uh, oh. opgericht. Dus we zijn best al een, een tijdje bezig. Ja. Um, en in het begin hebben we vooral heel veel uh, met ouderen gepraat. Dus we hebben voor... Uh, hele, heel veel groepen gestaan en, en zaken uitgelegd en ook vooral uh, gehoord wat, wat mensen willen en op basis daarvan uh, iets in elkaar gezet dan, wat, wij, wat wij denken dat okay. heel simpel is we gaan, uh, we maar gaan, maar gaan afsluiten dan helaas zo, dan moeten jullie zo langzamerhand genoeg mensen bij elkaar we gaan eruit, dank, dank voor je bijdrage ja. heel erg okay, hartelijk bedankt graag gedaan oké, dank je, dag dit was Scholse Kringen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week